We weten nog niet uh, wat nou precies de omstandigheden zijn waar uh, waaronder zij uh, te water is geraakt. Collega's hebben in eerste instantie alleen maar de bestuurder gezien. Uh, en dus niet een andere inzittende. Uh, dus het was uh, in dat opzicht uh, ja, een, een verrassing om ook haar te vinden daar. De auto werd zondagnacht achtervolgd door de politie. De bestuurder was een man die er bij een routinecontrole... plotseling vandoor ging. Zijn auto raakte van de weg en reed daar op de rivier in. De agenten zagen nog dat de man uit de auto kroop. Daarna verdween hij uit het zicht. Hij werd niet teruggevonden. Het lijk van de vrouw is waarschijnlijk... door de stroming uit de auto gesleurd.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 In Luxemburg is een spoedberaad aan de gang over de gevolgen van de uitbraak. En voorafgaand aan het overleg zei de commissaris voor Gezondheid... dat er geen Europese maatregelen nodig zijn tegen de coli bacterie omdat de uitbraak beperkt blijft tot een gebied in Noord-Duitsland. Door de coli bacterie zijn ruim 2000 mensen ziek geworden. 25 van hen zijn overleden. Het zijn vooral Duitsers en mensen die onlangs in Duitsland zijn geweest. Minister Schippers schrijft aan de Tweede Kamer... dat er in Nederland geen reden is om bepaalde voedingsmiddelen te mijden... De RIVM en de Voedsel- en Wareautoriteit volgen de ontwikkelingen... en ondernemen alle noodzakelijke stappen, al dus de minister. In Bladicum is avro Corrive Willem Duis begraven. Er waren veel bekende Nederlanders aanwezig bij de herdenkingsdienst... die aan de begrafenis voorafging. Onder hen Mies Bouwman en Lee Towers en Thijs van Leer en Herman van Zveen... die de muzikale omlijsting verzorgden. Belangstellende konden het afscheid buiten via beeldschermen volgen. Willem Duis stierf donderdag. Hij is 82 jaar geworden. In Scheveningen is het haringseizoen van start gegaan. De veiling van het eerste vaatje Hollandse nieuwe bracht 67 en een half duizend euro op. De opbrengst gaat naar Jantje Beton. Even traditioneel als de veiling zelf was het oordeel van de keurmeesters. Keurmeester Koelewijn is namelijk tevreden. Hij is uh, mooi vet, uh, vlezig, mooi dikke rug en, uh, en een prima smaak. Dus we hebben echt wel een... Uh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 AMB verkeersinformatie met 30 kilometer files. De meeste daarvan staan rondom Rotterdam. Dat zijn gewoon de dagelijkse files. Waar het echt goed vastloopt, dat is bij Arnhem op de A12. Vanaf de Duitse grens tussen Zevenaar en het knooppunt Velperbroek staat 6 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. Bij knooppunt Velperbroek is de weg dicht. Verkeer kan er alleen maar langs via de af- en oprit. Dit is Radio 1, VPRO. Villa VPRO, Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, welkom opnieuw bij Villa VPRO live vanuit Den Haag, vanaf het Binnenhof. U hoorde ze voor het nieuws al even onze gasten in ons politieke panel. Eh, Aukje van Roesel van de Groene Amsterdammer en goedemiddag Marcia... Goedemiddag. Marcia Nieuwenhuis van de Pers. Goedemiddag. Um, Mirjam Sterk, vice-fractievoorzitter van de CDA-fractie in de Tweede Kamer... zou hier zijn, maar laat ons zojuist weten dat zij niet weg kan. Ze zit hier beneden in de grote zaal, waar je ja. van alles en nog wat afspeelt. Precies, Aukje van Roesel, dat heeft een belangrijke politieke reden. Jij bent erbij geweest. Vertel even, wat is er aan de hand? De, uh, morgen uh, vergadert het VNG over het... Uh... De VNG, is de Vereniging Nederlandse Gemeenten, over het bestuursakkoord. wat gesloten moet gaan worden tussen de gemeenten. maar ook de provincies. Maar morgen zijn de gemeentes aan zet. met uh, de Rijksoverheid, met dit kabinet. Daar krijgen de gemeentes een hoop taken bij. maar iets minder geld dan eigenlijk nu door de Rijksoverheid. voor die taken wordt gebruikt. Laat ik het zo maar zeggen. Dus dat ja, is ook een bezuinigingsmaatregel. Een bezuinigingsmaatregel. Ja. ja. Nou is daar al een hoop over te doen geweest. En de gemeenten zijn vooral uh, uh, kwaad over. als het gaat over de sociale werkplaatsen en de Waillong. Dat is de uitkering voor jong gehandicapten. De, uh, er zijn heel veel gemeenten die hebben gedreigd om morgen tegen dat bestuursakkoord uh, te stemmen. En dan loopt het kabinet een soort blauwtje. Ja, wij, zijn, spraken, een, ja. wij spraken een wethouder uit uh, Tienaarlo, mm -hmm. PvdA, trouwens mm -hmm. voor het akkoord... om tactische ja. redenen, om mm -hmm. in gesprek te kunnen blijven met het kabinet. Mm -hmm. En die taxeert ook dat er een meerderheid tegen is. Nou, dit was ja. dus een Partij van de Arbeid wethouder, ja. maar er zijn heel veel VVD en CDA. Ja. Wethouders echt tegen. Die zijn tegen. Nou, dit, en wat er nou gebeurt, althans, daarnet was er een... een uh, Procedurevergaderingen, dat gaat er alleen maar over wanneer wordt waarover vergaderd. Mm -hmm. Nou, zouden ze morgen vroeg, zouden ze dan een, een overleg hebben in de plenaire zaal uh, over het bestuursakkoord hier, het, uh, de Tweede Kamer? Want dan kun je namelijk een motie indienen. En CDA en VVD en PvdA willen graag een motie indienen, waardoor dat bestuursakkoord mogelijk voor die gemeentes wat verteerbaarder is. Okay, maar dat dus moet het... natuurlijk voordat er gestemd wordt. Ja, In, uh, ik weet niet precies Uluft. waar... Ulft. zit, dus juist. Ja. Ik wou, soort... ja, de ja. Gemeente, Nederlandse ja, okay. gemeenten zitten in maar, Ulft en gaan daar morgen avond, of morgen over stemmen. Ja, ja. maar wat, wat gebeurt er nou? De, het gaat als volgt. De uh, SP vraagt of dat debat morgen uitgesteld kan worden. Mm -hmm. CDA zegt nee, dat willen we niet. En dan is de vraag, waar is een meerderheid voor, wel of niet vergaderen morgen? Nou, dan blijkt VVD en PVV blijken dus ook voor morgen vergaderen. Oppositie kwaad. Vervolgens vraagt Mirjam Sterk, die er nu dus niet is... Om die reden. of er gestemd kan worden ook morgen. Waarom want dan, vraagt zij dat? Waarom gaat zij om, daarover? Omdat zij woordvoerder is op dit onderwerp. Ja. Dus dat is niet omdat ze vice-fractie is. Het is gewoon woordvoerster op dit ja. onderwerp. Dus zij vraagt of er, ook, of er gestemd kan worden morgen. Dan zijn de anderen helemaal kwaad. Want dat stond al helemaal niet. Meestal stemmen ze dan pas de week daarna. Dus die, kortom, de oppositie het uitstellen. De, de coalitiepartijen willen het graag zo snel mogelijk, zodat ze kunnen zeggen, kijk, wij hebben wat uh, coulants aangebracht. Maar de oppositie, dat, die wil uitstel, want die uh, willen gewoon rustig het VNG, het kwestiesakkoord gewoon... uh, af Tuurlijk, want dan, je, ja. het, dan loopt Donner een blauwtje, dan loopt het kabinet een blauwtje en dan kunnen zij zeggen, jullie halen je bezuinigingen en die noem allemaal maar op. En, uh, voor, nou, of maar. Mirjam Sterk vraagt dus of dat er dan ook meteen morgen gestemd kan worden. De oppositie helemaal hels. En wat doen zij dan als tegenzet? Dan willen wij dat er hoofdelijk gestemd wordt. En ja. dat is op een woensdag heel ingewikkeld. Want op woensdag wordt er zelden gestemd. En dan zijn er heel veel mensen weg. Ja. En dan heb je dus kans dat met maar 67 mens, 76 mensen in de meerderheid voor de coalitiepartij. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou daarom zijn procedures soms zo belangrijk. Wat je al voor het nieuws ja. even meldde. En nu ja. hebben ze besloten om het vanavond te doen. Dat debat. Eerst dadelijk het debat en dan vanavond stemmen. Want op dinsdag moet er toch altijd al gestemd worden. En dan zijn de meeste Kamerleden. Oh, dus de oppositie heeft toch een blauwtje gehaald. Want het kan uiteindelijk verlies je werken. natuurlijk altijd. Okay. Uiteindelijk verlies je altijd als je maar 74 mensen hebt in de oppositie. Maar goed, wat in elk geval ja. de coalitie nu wil bereiken is dat er in dit bestuursakkoord... Wat morgen dus, waar morgen over gestemd gaat worden door de gemeente... dat daar een opening wordt geboden... om, als het eenmaal ondertekend is... eventueel nog met het kabinet... tot andere afspraken te komen... als blijkt dat het allemaal te erg uitpakt... voor de sociale werkvoorziening. Ik weet niet de, dat precieze, dat niet de precieze verwoording... maar het gaat geloof ik over iets wat extra, extra geld en extra tijd... daar gaat het geloof ik okay. over... of het inbouwen van, ja. een, van, van een evaluatiemoment... en als het dan niet blijkt dat ze het halen... met die, met die sociale werkplaats... Ja. dat ze dan... Eventueel. Maar in ieder nou, geval, het is een poging, Het is een poging om die gemeente te zeggen: stem nou voor. Nou, af aan, Zo. Ja. Nou is en, en het zo? Dat is misschien ja, duidelijk. Ja, maar maar duidelijk niet Voor voor de, voor de luisteraar, dat bestuursakkoord. U zei namelijk dat het gaat over iets minder geld voor de gemeente. Maar volgens dat mij was gaat het om een ironisch van uh, 1,8 <laughs> miljard. En dat gaat dan bijvoorbeeld op jeugdzorg, langdurige zorg. Uh, Waai jong. Dus dat zijn geen jonge gehandicapten. Mm -hmm. Dus het gaat wel om. Het gaat om een, een, een aanzienlijk, aanzienlijk bedrag. Aanzienlijk, als je ja. bedenkt dat het hele kabinet... dus een, ten doel heeft gesteld om ja. 18 miljard te bezuinigen... is dit dus 10% van die hele doelstelling. Nou, nog even een vraagje daarover. Hè? Want kijk, die wethouder uit Tinarlo... die zei, kijk, het is maar... Ik zeg, waarom... Hij had argumenten tegen ons van als het niet goed uit... ik ben voor, want we blijven in gesprek met het kabinet... pakt het slecht uit, dan staat in het akkoord dat we erover kunnen praten. Hij zegt, het is maar net hoe je het weegt. Ik denk dat je er echt kan praten. Maar de meerderheid hier denkt dat dat allemaal onzin is... dat je er helemaal niet meer over kan praten. Het wordt dan gewoon doorgedouwd. Jullie kennen het kabinet, maar je nieuwe huis. Hoe taxeer jij dat, volte te praten met Donald... als het inderdaad zo slecht uitpakt als die gemeentes denken? Nou ja, Donner die roept heel hard dat het land onbestuurbaar wordt... als de gemeentes niet zouden instemmen. Ja. En dat doet me eerlijk gezegd een beetje denken aan... Uh, bijvoorbeeld het ondertekenen van die Europese grondwet. Ja, dat was ook... Europa zou vergaan. We zouden allemaal al, al al naar de hel gaan. Ja, uh, en, uh, ja. ja dat, volgens mij was dat ook niet gebeurd. En het het licht ging uit dat in Europa. Hetzelfde, ja, precies. Ja. En dat, dat is hetzelfde als nou, als de Eerste Kamer geen meerderheid zou krijgen... nou dan was het land ook onbestuurbaar. En voilà, het land bleek toch bestuurbaar samen met de SGP. Dus het, zo onbestuurbaar zal het Aukje. ook niet zijn. Aukje nou, volgens mij zijn er... De, um, over dat onderwerp waar de gemeentes het meeste problemen mee hebben... de sociale werkplaatsen en de, uh, de uitkering voor jong gehandicapten. Daar gaat uh, staatssecretaris De Krom met name over. Mm -hmm. En die heeft inderdaad in het debat gezegd... we bouwen een evaluatiemoment in. Mm. Ja, uh, of je ze op zijn blauwe ogen moet geloven, dat weet ik natuurlijk niet. Dat is één. De meerderheid denkt van niet, dus. Nee, nee, nee, van die nee. Ja, maar ik denk dat het ook een inschatting is. wat voor soort gemeente heb je? Als je in een gemeente zit, in een hele grote gemeente. waar je nu al veel sociale werkplaatsen hebt. en uh, veel jong gehandicapten... dan denk je dat ik. ja, ik weet niet hoe de gemeentelijke samenstelling. de bevolkingssamenstelling van Tienaarlo is. Oh. Maar ik kan me voorstellen dat je in Rotterdam en Den Haag. toch meer problemen hebt met dit uh, bestuursakkoord dan in Tienaarlo. Mm, ja. Niks de ja. nadelen van deze wethouder, maar... Nee. Ik, nou ja, hij, schetst, op, hij, schetste, op, hij schetste wel dat het hele, de hele negatieve gevolgen voor zijn gemeente zou hebben. Ja. Ja, ja, ja, en nog één ding. Donner wekt een beetje de suggestie alsof alleen de oppositie tegen zou zijn. Maar in de gemeente zijn ook echt heel veel VVD- en CDA-bestuurders dus volgens... die er ontevreden mee zijn. Dus dat is ook een, een illusie ja. die hier wordt opgewekt. Ja, ja dat... en dat is volgens mij ook de reden waarom dit nu gebeurt. Dat is niet alleen om het kabinet geen blauwtje te laten lopen. Dat VVD en CDA dit nu doen. Maar ook voor hun eigen achterban. Hun eigen regionale ja. en lokale bestuurders. Die ja. ze natuurlijk tevriend moeten houden, lijkt ja. Ja. Nee. Nou, ja. we wachten het af, zoals dat heet, en genoeg hierover. Mondelingen vragen... Uh, van Pechtold dit keer. Ja. Daar gaan we het over hebben. Zeker. Het onderwijs holt achteruit. Dat heeft het Centraal Planbureau gezegd uh, gisteren. Uh, we zijn uit de internationale kennis top 10 gedonderd. Hij is kennis gaat... top 10. Hij ja. zei eerst kennis ja. top 10. Maar ja. goed, het is nou, kennis. Wat veel erger is uiteraard. <laughs> maar goed, het gaat ons in ieder geval miljarden euro's kosten. Is de redenering. Dat was de reden voor D66-fractievoorzitter Pechtold... om Rutte dus naar de vragenuur te halen vanmiddag. Maar waarom de minister-president en niet de minister van Onderwijs? Voorzitter, waarom ik de premier naar de Kamer heb geroepen... en waarom niet de onderwijsspecialist hier staat... en niet de minister van Onderwijs... is dat ik van de minister-president graag zou willen horen... wat gaat hij persoonlijk de komende jaren met zijn kabinet eraan doen... om te zorgen dat deze cijfers de goede kant op gaan. En in de tweede plaats kan hij mij garanderen... dat eventuele bezuinigingen op het onderwijs... verdere bezuinigingen op het onderwijs achterwege blijven. Ja, voorzitter. Het is goed uh, dat de heer Pechtold begint met een uitstoken hand, want zo voel ik dat ook. Volgens mij trekken wij hier uh, uh, met een groot deel van de Tweede Kamer aan dezelfde kant van het uh, touw. Het is van allergrootste belang dat de kwaliteit van het onderwijs op het niveau is uh, dat uiteindelijk ook dit land aan jonge mensen een goede toekomst biedt... en onze economie ook een omgeving biedt... waarin bedrijvigheid kan ontstaan en succesvol kan zijn. Je hoort al aan het begin van, van het antwoord van Ik premier Rutte... dat hij geen antwoord gaat geven als hij begint met dank voor de uitgestoken hand. We trekken allemaal aan hetzelfde touw. Dit ging dus nog even zo door. Fractiegenoot Boris van der Ham, fractiegenoot van Pechtel probeerde aan de interruptiemicrofoon om nog één keer duidelijkheid te krijgen op de vraag... wordt er volgend jaar nou bezuinigd op onderwijs of niet? Laten we luisteren naar de premier. Ja, voorzitter, dan moet ik de Heer van de hand toch echt bijlichten... over de wijze waarop in Nederland begroot wordt. En hoe wij in het land ervoor zorgen dat de begrotingen sluitend zijn. Uh, dat betekent dat je nooit op voorhand absolute garanties kunt geven. Dat is dus geen ja, geen nee. Dat is het antwoord. Had hij in eerste instantie ook kunnen zeggen. Had hem een hoop adem uh, geschild. Maar hij ja. zei op zodanige manier, uh, Marcia Nieuwenhuis van de pers... geen ja en geen nee. En geen garanties. En in een eerder antwoord had hij al gezegd... garantie krijg je alleen bij het kopen van een stofzuiger dat hij eigenlijk zegt, volgend jaar zijn er bezuinigingen. Ja, ik denk dat hij op het moment helemaal over geen enkel terrein kan garanderen... dat er geen bezuinigingen komen. Je zegt het dus, op een manier van, ik snap het ook nog. Nou ja, uh, hij, hij gaat dat gewoon niet geven. En dat is voor, voor D66, die natuurlijk ook in aanloop naar de verkiezingen... veel aandacht besteedt aan hun acties voor onderwijs. Uh -huh. En... Uh, oh. Maar ja, uh, makkelijk, relatief makkelijk scoren om van iemand te eisen nu dat er uh, geen bezuinigingen zullen komen voor ja. hem. Ook voor Roesel, de Groene. Uh, we kennen Rutte langzamerhand als een uh, begenadigd spreker. Is altijd vrij direct. Hij zegt soms ook: ja, ik ben daar tegen. Maar ik heb bijvoorbeeld gewoon uh, in onderhandelingen. en ik heb dat weg moeten geven. Punt. Hè? Die duidelijkheid geeft hij vaak. Vind je de, wat zegt deze onduidelijkheid in dat antwoord jou nou? Ja, je, je kunt zeggen dat het onduidelijk is... maar ik ben het helemaal met Marcia eens. Nee. Dit, is, dit is de duidelijkheid die hij nu kan geven. Is het een mogelijke vraag, bedoel je eigenlijk? Het, zegt het nu is, ja of nee? Ja, ja, het is een soort 1 tje D66 kan weer een keer laten zien door deze vragen te stellen... naar aanleiding van dat onderzoek... Hè, dat wij uh, als Nederland, als kennisland, wat kukkelen. Terwijl toch dit kabinet zegt... nou, uh, Nederland, kennisland, en daar moeten we het van hebben. We moeten ook kennismigranten, alles kennis, kennis, kennis. En, uh, dus zij kunnen, het is voor hun een schot voor open... Doel. En ze weten dat Rutte niet kan zeggen... er zal op onderwijs niet bezuinig, extra bezuinigd worden. Dus Mark, want er wordt al bezuinigd dus op de spechtel, onderwijs. Dus Pechtold zegt later in de wandelgangen tegen Mark Rutte... zeg Mark, bedankt voor de gelegenheid. En Rutte zegt, altijd goed jongen. Ik weet niet of ze dat... maar ik, ik denk dat ze dat in gedachten wel tegen elkaar zouden kunnen zeggen. Ja, Kijk, ja. ja. Zo gaat het hij dus zei dus. nog wel... het enige wat hij wel zei, maar natuurlijk niet wel of niet bezuinigd... is dat um, ze voornamelijk niet echt nieuw geld investeren... maar dat ze geld wat er nu al binnen de onderwijsbegroting ja. is... van zaken die... Zinloos zijn binnen het onderwijs, ja. over zullen gaan hevelen naar zaken die zinvol zijn. Ja, er wordt ruim een onderwijs. miljard her, herverdeeld, zal ik maar zeggen. Maar dat een kort. miljard wordt er besteed aan niet zinnige nee, dingen. Nee, nee, ja, dat zou je dan nou Zect kunnen I. zeggen. Ja, nou, dat ja. zijn zoveel woorden. Ja, ja, je zou ook kunnen zeggen: als de buikriem aan moet getrokken worden, dan vind je altijd wel iets en dat gaan ze dan nu mm. in, in, in zaken investeren. Daar heeft hij antwoord op gegeven. Mm. Uh, meer he, voor de professionals, dat zijn dan de docenten voor de klas, en meer aandacht voor kinderen die goed zijn want we hebben in Nederland nogal een cultuur van aandacht voor kinderen die juist zwak zijn en uh, van die innovatieonderwerpen onderwerpen ja, dus ja. dan extra geld. Maar was dit, maar was geven. dit niet, niet een soort balletje balletje en daar gaf Rutte ook geen antwoord op. Pechtold, die zegt eigenlijk... Uh, er zouden bezuinigingen komen op het speciaal onderwijs. Nou, die zijn verschoven. Die uh, zijn althans, uitgesteld. Die gaat, uitgesteld uitgesteld dus. Ja, ja. Die zijn verschoven naar het volgend jaar. Ja. Maar dat betekent niet dat die bezuinigingen niet doorgaan. Pechtold beweert dat die bezuinigingen nu gehaald gaan worden... uit de prestatiebeloning voor leraren. Dus eigenlijk is het een balletje-balletje. Maar daar ging Rutte niet op in. Of dat zo was, nou ja of nee. Marcia, heb jij enig idee, even los van de, het vraagspelletje van, van vanmiddag... Is dat zo? Heeft Pechtold een punt hier? Nou ja, die, de bezuinigingsdoelstelling die blijft natuurlijk gelijk. Of het nou uit, zeg maar, het is onder druk van de SGP, is volgens mij uitgesteld, die, uh, die mm -hmm. bezuiniging op dat speciaal onderwijs. Ja, uiteindelijk zal, zal, zal er toch ergens vandaan moeten komen, dat geld. Dus... Maar dat is te voorbaren wat Pechtold zegt, dat dat komt uit die prestatiebeloning voor leraren. Dat is toevallig hetzelfde bedrag, 300 miljoen. Nou, het zou kunnen, maar. Ik, ja, ik kan dat niet overzien, nee. eerlijk gezegd. Nee. Nee. Oké, okay. laten we naar het CDA gaan. Uh, ondanks het feit dat Mirjam Sterk van dat CDA hier niet is. Marcia Nieuwenhuis van de pers. Jullie hadden in de krant een aantal verhalen over het CDA. Met de teneur een beetje dat uh, de invloedrijke kern van de CDA-fractie in de Tweede Kamer een wat kritischer koers in lijkt te zetten, wat meer losgezongen misschien zelfs van, van dit kabinet van de coalitie, zelfs tegen dit kabinet af en toe. Ge geef eens wat voorbeelden. Waaruit blijkt dat van de laatste weken? Nou, je hebt bijvoorbeeld uh, Ger Koopmans, een Limburg, uh, Limburgse kamerlid, wat uh, uh, aan zijn eigen staatssecretaris nota bene Henk Bleker een boek aanbood. Nou ja, dat doe je ook niet zomaar. Hè. Meestal uh, is het toch wel uh, Partij, binnen de partij haal je elkaar goed te vriend. Dus uh, Gerkoopmans, Koopmans, die, die het ook doorschemeren... dat Henk Bleker wel na afloop even vroeg... van, goh, uh, wat ben je allemaal van plan? Hoe zit dat nou? Een zwart boek wel uh, over. Dat, dat ging over uh, ja, speciale regelingen voor boeren. Het is een hm. beetje een administratief okay. geneuzel. Maar uh, het is maar een van de voorbeelden van uh, kamerleden... die uh, in de fractie een redelijke prominente rol hebben, zoals Gerr Koopmans. Maar ook uh, Mirjam Sterk, die viel uh, Paul de Krom, een VVD'er, aan... op zijn beleid over um, verschillende sociale werkvoorzieningen. Um, zo zijn er nog meer Kamerleden te noemen. Uh, Eddie van Hayem sprong bijna uit zijn vel tegenover Hein Kamp... toen het ging om, over, om een aanstelling voor um, Oost-Europese... Uh, ja. Oost-Europese werknemers die tuinders moeten helpen... Van midden in CDA het oogseizoen, op daarvan onderwerp. zei hmm. hij van ja... je kan die tuinders nu niet midden in het oogseizoen... confronteren met een wijziging van de regels. Hè? Geef ons een beetje uitstel. Nou, dat vond Henk Kamp geen goed idee. Nou, dat... Nou, werd Edi van Heijmer er woest over. Uh, dus... Is het ook niet meer, want op zich is dit niet zo gek. Je kan natuurlijk gewoon uh, als, als Kamerlid, of je nou wel of niet vertegenwoordigd bent in dat kabinet, ergens je bezwaar tegen hebben. Maar het is ook een bepaalde toon die jullie althans, jou en je collega's bij de pers, opviel. Dat het dus niet het vriendelijke van, nou ja, we zijn dikke vrienden, ik ben het hier niet zo mee eens. Het is een keiharde toon die ze ineens aanslaan. Ja, dat klopt, ja. En uh, dat heeft uh, CDA-kamerlid Sander de Rauwe... een van de jonge uh, aankomende sterren... die heeft ook gezegd van nou, de melkkorf gaat af bij ons. Wij uh, gaan echt uh, gewoon de tanden erin zetten. En we realiseren ons ook dat het niet met drie keer je tanden laten zien voorbij is. We gaan echt uh, steviger tegenin nu. Dat moet ook wel, denk ik. Ook, ik. Neem de laatste peiling van Maurice de Hond. Die was echt schrikbarend laag voor het CDA. Van, 13, van 21 13 setels, naar 13 zetels. Ja, ja, 13 zetels. Zo. En Maurice de Hond gaat al heel wat jaartjes mee. Zo laag heeft hij het CDA nog nooit gepeild. Hmm. Dus zij voelen in de fractie ook die druk van... ja, we, er moet nu wel echt iets gebeuren. En mede onder invloed van die druk gaan ze nu extra ja. hard tekeer. Ja, Ookje van Roosel, waar het nou heel erg op lijkt is dit. Uh, de fractievoorzitter van Haarsma Buma, ik denk dat heel veel mensen niet eens weten wie dat is als je mm -hmm. die naam zomaar noemt. Die is fractievoorzitter, die hoor je hele, hele, helemaal niet. Is het nou zo dat er een afspraak is van, ik ben fractievoorzitter, ik blijf op keurig niveau in gesprek met de andere partijen en ik laat mijn jonge honden, die laat ik lekker grauwen en blaffen. Uh, ik weet niet of dit CDA-terminologie zal zijn... maar dat hebben ze absoluut afgesproken. Ja. Ja. Want ze kunnen natuurlijk niet doorgaan met zo... zo als ze de vorige keer... Uh, uh uh, regeringspartij waren, want dat was de analyse na de, na de verkiezingsnederlaag van 9 juni. Ja, dat ze eigenlijk onzichtbaar waren geworden. Ja, precies. En dus, dus hebben ze afgesproken. En als je dat alleen met de fractievoorzitter doet, dan ben je er ook niet. Want al die mensen komen uit de regio's. Sander de Rouwen komt uit het noorden, de mm -hmm. Koopmans komt uit het zuiden. Dus als je het de mensen zelf laat doen, ja. dan, dan cover je he, een, een grotere achterban. Ja. ja, het zijn ze hebben duidelijk afspraken gemaakt. En, ja. en ook iets van die toon van, van ja, dat valt natuurlijk de PV. TV op op, op uh, overgenomen. Ja, nou, nee, dus echt, ik vind het de politiek eigenlijk leuker om te maken. Ik bedoel, het is net een beetje van, oh jongens, dat mag niet. Nee, dat, nee. dat, dat is nou net het leuke. Ja. Bedoel, nou, je maar... kunt van alles tegen dit kabinet hebben... maar dit is wel het leuke van wat er nu gebeurt. Dat, ja. dat er niet meer zo... we hebben een regeerakkoord en we zijn er alleen maar... ja, nog wel vaak hoor. Maar, maar we zijn er alleen maar voor en we discussiëren niet meer. Nee. Nee. als je Wat mij ook opvalt is, wat we ons allebei opgevallen is, Tessel en mij... is dat als, een, reg als een van de regeringspartijen in de shit zit... Uh, uh, Zoals het CDA nu, um, dan, dan heb je een kat in het nauw en die maakt rare sprongen. Uh, die gaan zich profileren, die gaan om zich heen slaan. Maar dit klinkt toch, zoals jij het beschrijft, als een georchestreerd iets. Helemaal niet in paniek, maar gewoon doelbewuste strategie. Ja, dit is duidelijk strategie. Ze hebben ook. Uh geprobeerd om tot de provinciale statenverkiezingen het allemaal een beetje uh, rustig te houden, om te kijken of ze daardoor de schade zeg maar konden, de, konden beperken. Maar uh, in principe stond dit ook al in de conclusie die Leon Frissen, de commissaris van de koningin in Limburg, heeft getrokken. Die heeft die voor het heeft CDA. een rapport gemaakt over ja, hoe het toch allemaal zo misging? Toen het 9 juni 2010 allemaal zo ontzettend misging, de Grootste nederlaag in de historie, 20 zetels eraf. heeft hij een, een lijvig... Boek gemaakt, ik geloof 96 pagina's, over wat het CDA allemaal anders moet doen. En daarvan was dit ook een van de van de, nou, een van de dingen die hij eigenlijk zei. En dat, wat hij nog steeds betreurd is. Wat het CDA anders moet doen. Is in de oppositie gaan zitten. En jezelf opnieuw opbouwen. En keihard terugkomen. Hij was helemaal niet voor. Nog in provinciale staten. Nog in gemeenten. Nog hier in de, in, in, in, in, bij het Rijk. Nee dat, dat klopt. Dat ze überhaupt mee zouden gaan regeren. Ja, ja dat vindt hij. Ook nu. Ik heb hem daarover vorige week ook uh, benaderd. Uh, hij vindt het ook onbegrijpelijk. Dat in die uh, provinciale staten er nu in 10 van de 12 provincies weer CDA'ers in het bestuur zitten. Terwijl het CDA ook in de provinciebesturen... enorm op zijn uh, sodemieter heeft gehad. Ja, maar dan van toch... uh, zo'n 25 uh, procent gingen ze naar 14 procent. Mm -hmm. Ook nee. bijna gehalveerd. Van Wat ik zo bijzonder daaraan vind. Dat is, kijk, Leon Frissen heeft ook hier rondgelopen. Dit die, die, die is ook het vlees geworden, CDA. Dat is zijn eigen partij dan eigenlijk niet kent. Want natuurlijk, het gaat om willen regeren. Natuurlijk, want a ah, ze hebben nu dit willen regeren. Want ze hebben bedacht dat dat beter is dan in de oppositie zitten. Want dan word je helemaal uh, weggemangeld. En als je dan ook nog in de provincies de kans krijgt... Ze hebben bestuurders die provinciale statenverkiezingen zo verdedigen. Dat weet jij ook door je onderzoek. Uh, om daarin te gaan zitten dat, de, dat de, de kiezer vooral landelijk gekozen heeft en niet provinciaal. Dus we hoeven ons helemaal niet te schamen in de provincie. Bovendien heb je dan uh, toegang tot de regeringen. als je een CDA in je college hebt zitten. van hè, provinciale staten. Dus ik bedoel, ik wil het niet goed praten. maar ik kan allerlei redenen aangeven. Het is verstandig van ze. Nou nee, het is. Ja, vers, uh, binnen hunzelf, binnen. binnen uh, uh, ja, binnen hun partij zelf is het. Is het binnen uh, hun denkraam. Binnen hun denkraam uh, uh, past het. En maar, daarom snap ik Leon Frisse soms niet, want die komt ook voort uit dat denkraam. Maar Marcia, ik vind het wel leuk hoor, dat hij dat er zo tegen ingaat. Marcia Nieuwenhuis uh, van, de, van de pers. Uh, jullie stellen je ook de vraag in die stukken. Um, of nee, die vraag die stel je eigenlijk naar aanleiding van wat jullie, jullie schrijven. Denk je dat het CDA het met deze strategie redt als ze, zoals jullie wel schrijven eigenlijk nog helemaal geen officiële nieuwe koers... en geen nieuwe leider hebben. Red je het dan met alleen maar zo ad hoc... af en toe eens eventjes je muilkorf afgooien? Um. Ja. Nou, ik denk dat het wel kan helpen... om in elk geval in de fractie... je eigen geluid te laten horen. En niet alleen maar uh, de compromissen... die er toch gesloten worden... om het regeringsbeleid uh, uit te voeren... Uh, te vertolken. Hè? Dat, dat, dat CDA'ers zich misschien meer kunnen herkennen... in de eigen koers van CDA... van de Tweede Kamerfractie... dan... Uh, dingen waar ze toch ja, om, om met de VVD en PVV tot over, overeenstemming te moeten komen moet je af en toe ook dingen inleveren. Dus dat staat iets verder af van, van wat de CDA eigenlijk zou willen. Dus dat denk ik dat het wel kan helpen als, het, als de fractie wat meer uh, naar buiten treedt... en ook wat feller optreedt tegen de, mm -hmm. tegen de kabinetsleden. Aan de andere kant lees je ook wel dat de achterban van het CDA... de grassroots in de provincie daar helemaal niet van houden... van die harde tonen en, en de ferme teksten. Nee, ja, ik denk dat het voornaamste probleem nu bij het CDA zit... in het feit dat er, dat er geen leider is, geen... Ja. geen ja. Mensen weten niet wie ze, nou moeten, wie ze nou moeten kiezen. Is dat nou Maxime Verhagen, die uh, minister is van ELNI en uh, vicepremier? Of is dat toch Haarsma Buma? Nou, van Haarsma Buma heeft, zoals hier ook al bijna niemand gehoord. Mm -hmm. Ik heb hem laatst nog eens gegoogeld bij Google News... en dan krijg je echt betreurenswaardig weinig uh, hits. Ja. Um, ja, en van Rutte Petroom hebben we tot nu toe Ik nog weinig gezien. Uh, het is wel zo dat op 9 donderdag. juni, dus donderdag... Ja komt zij met uh, haar uh, strategische plannen. Dus misschien dat we daar iets van meer, meer van uh, mee zullen krijgen. Mm -hmm. Maar ja, het grootste probleem is volgens mij... Dat, dat we toch echt op zoek moeten naar een leider. Mm -hmm. okay, Overigens van wel wezen. interessant, van, vanavond in Eén Vandaag... is er ook een onderzoek over uh, het CDA. Gehouden onder CDA'ers. En die geven daarin ook aan wat, uh, nou ja, wat, wat hun probleem is met de huidige Oké, okay, daar gaan we naar oh, ja. snel nou, Even over dat leiderschap. Ja, ik, ik weet het niet. Maar toevallig, een paar maanden geleden, kwam er een onderzoek uit door politicologen. En die zeiden: ja, die roepen om leiderschap. Want dat geldt voor alle partijen, niet alleen voor het CDA. Ze zeiden: een goede leider helpt alleen als er ook een goede koers is. Maar alleen een leider zonder goede koers helpt ook niet. Het is net dus voetbal ik, ik, als je een goed team hebt, dan ja, lukt het allemaal Dus wel. ik moet altijd, het is niks ernaar, maar ik moet altijd dan, hmm. dan toch een beetje daaraan denken. Denk ik denk, ja, ik weet niet of alleen een leider zou helpen. Maar zou dan niet maar dat wat Ruud-Peter al gaat komen nu met iets? Misschien ja, maar die wordt dat niet het, de leider, nee, hoor. Nee, maar misschien wordt dat het begin van een nieuwe koers, naar aanleiding waarvan mensen kunnen zeggen: oh, nou daar, daar, we hebben nu de koersen, daar hoort dit gezicht bij. Dat zou kunnen. Het zou allemaal kunnen. We gaan het afwachten. Ik wou ook nog even zeggen. Kijk, PvdA is, die heeft natuurlijk hetzelfde probleem. Ja, die zijn dan niet zo ver weggezakt. Maar die hebben ook een leider. Die, die, die, waar elke vraagtekens bij wordt gezet. Ook, geen, dus leker, ook elke, geen koers. En geen duidelijke koers. En, uh, en die zitten in de oppositie. De, bij de mm -hmm. volgende verkiezingen gaan we meemaken wat het beste werkt. In de oppositie of in de, in de regering. Maar Marcia ja, bij de Sport. Toch snap ik wat de ja? volgende verkiezingen. Die duren nog eindeloos lang maar hoor. Dat, kan, ja. is, dat is pas in uh, ja. 2005. Maar ja, ja, maar jij, maar, jouw theorie maar is ook dat het kabinet dat... gewoon de rit uitzit. Nou ja, ik snap ja, of, of, of, ze, of in het zicht van de Havestran, maar niet, niet veel eerder dan dat. Dus ik probleem... snap niet dat Maxime Verhagen niet nu opstaat. Hij is vicepremier, minister van ELNI. Nou, het gaat over de economie heden ten dat dagen. Ja, om zaken landbouw waarom, en in de waarom van... gaat hij... Maar zou er niet een hele goede reden voor kunnen zijn, namelijk dat de partij dat niet wil, dat ze het niet moeten? Dat, ja, dat zou kunnen. Dat dat zou kunnen je maar, maar, maar er is nog niet... niet maar er is niemand anders die het doet. Nee. En er is zo'n gebrek nee, aan je leiderschap. Nou, ja, mag je de, laat hem opstaan. Maar in, laat hem de, maar in de sport, bijvoorbeeld het wielrennen... dan vraag je altijd, kun je altijd aan de verslaggever vragen... goh het gaat slecht of niet zo, weet ik veel wat. Ik, maar zit er niet talent aan te komen? Die jongens hebben altijd antwoord. Ja, want dat ploegje daar en dat en dat. Wacht maar over vier jaar, dan zijn die gerijpt. Maar... Dat ontwaren jullie ook niet bij het CDA. In ja, maar het er is, er is elk jaar een tour. Hè? En ja. nu laat het CDA dus die tour gewoon winnen ja, door de okay. anderen. Jongens, ja, ze, dus moeten, ze zeggen, moeten de ja. hele leiderschapsdiscussie niet doen, want als het Maxime, Maxime Verhagen niet wordt, dan moet hij uit het kabinet en dan hebben ze een probleem. Dus ze moeten gewoon. Dat, als, zij, als ze slim zijn, hebben ze het er niet over. Ja. Ja. En, en Donner goed. moet misschien al uit het kabinet. Wie weet. Ja, die gaan naar de Raad van State, dat zeggen ze toch? Ja. ja. Ja. Wordt ja. Goed. Dus zij ja. denken gewoon, als we ons kop houden en het valt ook niemand verderop, dan beperken we nee, de nee, schade. Nee, nee, nee, nee, nee. We gaan hier volgende keer ongetwijfeld nog eens op door. Aukje van Roesel van de Groene Amsterdammer... en Marcia Nieuwenhuis van de Pers, heel hartelijk bedankt. Dit uh -huh. was de villa voor vandaag vanuit Den Haag. Morgen zitten wij weer in Hilversum om half vier paraat op Radio 1. En zo meteen na het nieuws op deze zender... het Radio 1 Journaal met Lucella Karassen. Goedemiddag. Zo, sorry. <laughs> Natuurlijk veel EHEC-verhalen. En wij bellen tegen half zes met het Karikaturenmuseum in Velen. Dat bestaat in Groningen. Waar een karikatuur van Mark Rutte is vernield. Nou, dat na het nieuws van half vijf En dat krijgt u van Mark Visser. Radio 1. Het NOS Journaal.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 Om de doodsoorzaak van de vrouw vast te stellen... wordt er sectie verricht op het lichaam. De man is nog niet gevonden. En in Bladicum is avro corrive Willem Duis begraven. Er waren veel bekende Nederlanders aanwezig bij de herdenkingsdienst... die aan de begrafenis vooraf ging. Onder hen was Mies Bouwman en Lee Towers... en Thijs van Leer en Herman van Veen... die zorgden voor de muzikale omlijsting. Belangstellenden konden het afscheid buiten via beeldschermen volgen. Willem Duis stierf donderdag. Hij is 82 jaar geworden. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. AMBB Verkeersinformatie met 80 kilometer files. Uh, eigenlijk geen bijzonderheden. De meeste files staan rondom Amsterdam en Rotterdam. Op de A12, vanaf de Duitse grens naar Arnhem... daar loopt het goed vast tussen Zevenaar en het knooppunt Velpenbroek... over 9 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd, de weg is daar dicht. Het verkeer kan er alleen maar langs via de af- en oprit. En door dat ongeluk op de A12 loopt het ook vast op de A348... in de richting van Arnhem. Tussen Reden en knooppunt Velpenbroek staat 2 kilometer.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 NOS Radio 1 Journal met Lucella Carasso en Tim Overdijk. Goedemiddag, hoe bestrijd je de EHEC-bacterie? Goed je handen blijven wassen is één devies, de andere manier geld. Veel Europees geld. Met 150 miljoen euro wil Brussel getroffen groentetelers tegemoet komen. Maar is dat genoeg? De bron van de bacterie is nog steeds niet gevonden, dus wat doet EHEC met u? Eet u bijvoorbeeld minder verse groenten of juist niet? Kiest u voor alternatieven? Laat ons dat weten via Twitter. Apenstaartje NOS Radio 1 of ga naar het webblog via onze site nos.nl. De Eerste Kamer is vandaag geïnstalleerd. De nieuwe machtsverhouding op het Groene Plus. Wat zijn de nieuwbakken senatoren van plan en... Waarom is Fred de Graaf en niet alleen Dupuis, de beoogde voorzitter? Alle antwoorden van onze Haagse collega's. En wat te denken van deze zwijgende meerderheid in Zimbabwe. Meer dan 2 miljoen mensen zijn ten onrechte stemgerechtigd daar. Fraude bij de verkiezingen later dit jaar lijkt daarmee verzekerd. Vooral als je bedenkt dat nogal wat van deze 2 miljoen kiezers... allang zijn overleden. We zijn er met het Radio 1 Journaal tot half 7 vanavond. 150 miljoen euro. Daarmee wil Europa de tuinders steunen die door de EHEC-crisis hun groente aan de straatstenen niet meer kwijtraken. In Luxemburg is een spoedberaad aan de gang over de gevolgen van de uitbraak. En in de zijlijn van dat spoedberaad, Albert-Jan Maat. Goedemiddag. Goedemiddag. Voorzitter van de landbouworganisatie LTO Nederland. 150 miljoen euro. Is dat genoeg? Nee, als je kijkt naar de schade die is ontstaan. Alleen de eerste weken in Europa hadden we al meer schade te pakken dan die 150 miljoen. Dan kun je zeker niet spreken van een adequate tegemoetkoming aan iets waar tuiners nog part nog deel aan hebben... maar waar alles te maken heeft met een falend beleid van een van de lidstaten. Maar komt het aan op meer geld dan? Uh, ja, maar wat nog veel belangrijker is, wat ik mis in de ambitie van de commissie... dat men zegt van wij gaan het... Anders aanpakken, goede voorlichting, promotie, zodat consumenten in Europa echt weer voluit groente gaan eten, wat heel gezond is. Zeker in Duitsland ook. En dat mis ik. De ambitie mis je gewoon bij de Europese Commissie en vervolgens noemen we het een bedrag. Maar het begint bij het stel van vertrouwen en daarnaast ervoor te zorgen dat tuin daadwerkelijk niet omgevallen. Precies wat u hebt over een ambitie. Uh, want het geld, 150 miljoen euro, is vooral bedoeld als schadevergoeding. Ja, maar um, de schade is vele malen groter. Dus begin nu met het herstellen van vertrouwen. Hoe sneller je dat doet, hoe beter die markt gaat functioneren. Want 20% van, een procent van die markt is ontwricht, dus de hele Europese markt. Nou, dan kom je er uh, niet met een, een, een, een lukrake schadegoeding van 150 miljoen. Dat bedrag moet in ieder geval uh, hoger zijn. Want anders komen we er niet mee. En ik wijs er ook nog maar op dat in de Europese begroting dit jaar ook nog wel een redelijk overschot zit. Juist omdat andere uitgaven op het landbouwbeleid gewoon meevallen. En wat dat betreft zou de commissie en veel sneller moeten reageren op incidenten. Maar daarnaast ook veel adequater met voorstellen moeten komen om uh, in ieder geval voor te zorgen dat tuiners overleven. Hebt u uw lobbywerk toch niet uh, 100% kunnen doen vanmiddag? Ja, we hebben, ik heb zelf gesproken met, uitvoerig met de, de voorzitter van de raad. Die zag, onderkende ook wat er aan de hand was. Dus de commissie is met een voorstel gekomen, en ik ga ervan uit, ook onder druk van mijn collega's, maar ook van AFU Nederland, dat dat bedrag fors omhoog gaat. Ik heb er ook vertrouwen in dat dat zal gaan gebeuren. En in die zin moet ik zeggen dat zoals we nu opereren... wij doen het in een uitstekende samenwerking met het Nederlands kabinet. Zo hoort het ook voor de Nederlandse belangen. Wij zullen er alles aan doen om te proberen dat bedrag omhoog te krijgen. En ik ben er van zeker van dat dat dus ook een hoger bedrag gaat worden. En Spanje heeft al gedreigd om Duitsland voor de rechten te slepen... als de schade, de Spaanse schade, niet 100% wordt vergoed. Is dat een stap die Nederland ook zou moeten overwegen? Uh, natuurlijk uh, denken wij ook na van uh, kunnen wij een schadeklim indienen... maar je moet zich realiseren met elke claim dat duurt jaren. Zolang kunnen wij niet wachten. En er zijn twee dingen. De uh, Duitse overheid uh, die dit uh, gewoon heel amateuristisch heeft aangepakt... En daarnaast de Duitse consument die wij zeer koesteren. En die op dit moment ook leidt onder die epidemie van die E. coli. Nou, dat betekent dat wij daar zorgvuldig mee omgaan. Dus herstel van het, het vertrouwen van die consumenten staat bij ons bovenaan. En daarnaast zullen wij, als er die mogelijkheid zeker is... zullen wij ook met andere organisaties, lidstaten... Uh, en ook boerenorganisaties uit die lidstaten overleggen... of die mogelijkheid er is om ook nog die schade te verhalen. Maar het is nu zaak. Dat eerst de consumentenvertrouwen wordt hersteld. en dat er geld komt om te voorkomen dat tuiners dieper worden van iets waar ze een deel van hebben. Maar bent u bijvoorbeeld bang dat, mocht u inderdaad juridische stappen willen ondernemen tegen Duitsland. dat u daarmee de koper, uw koper van Nederlandse groenten wegjaagt? Ja, kijk, zo willen we nog niet denken. Wij uh, koesteren die Duitse consument. Die heeft een probleem, wij hebben een probleem. dat gaan we eerst maar eens oplossen. Maar uw overleg het wel: en, uh, wij sluiten niets uit. Want laten we eerlijk zijn, dit is van de gekke wat daar gebeurd is... Dus dat sluiten we zeker niet uit, maar we gaan het wel zorgvuldig doen. Maar op korte termijn zijn eerst de twee andere zaken aan de orde. En daar zullen we ons echt, echt de komende weken eerst en vooral op richten. Albert Jan Maat, voorzitter van de landbouworganisatie LTO Nederland. Dank u. Ja, er gebeurde ja. nog meer op het gebied van de EHEC-bacterie. Het Outbreak Management Team heeft de minister geadviseerd... over wat het voor de gezondheid van Nederland betekent. De voorzitter van dat team is Roel Coutinho van het RIVM. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we beginnen met de mensen die nu luisteren. Wat zijn de belangrijkste adviezen die u vandaag geeft? Nou, kijk, het belangrijkste is natuurlijk dat het nog steeds iets is wat zich afspeelt in Duitsland zelf. En ook buiten Duitsland zijn gevallen, maar tot op heden eigenlijk altijd mensen die in Duitsland zijn geweest of daar hebben gegeten. Dus er zijn geen aanwijzingen op dit moment dat er uh, verspreiding in andere landen plaatsvindt uh, en het tweede is dat we gezegd hebben ja als mensen in uh, Duitsland uh, geweest zijn en uh, klachten hebben, bijvoorbeeld ernstige buikramp, ernstige diarree, dan kunnen ze daarvoor naar de dokter gaan en uh, die artsen die krijgen van ons uh, een soort uh, voorschriften of richtlijn over hoe ze daarmee om moeten gaan. Want is dat uh, specifiek voor deze bacteriesoort? Nou, eigenlijk niet. Um, het is zo dat deze uh, bacterie wijkt wel af van uh, de andere E. coli-stammen. Dus hij ziet er wat anders uit. Hij heeft verschillende eigenschappen. Maar uh, hij gedraagt zich wat betreft het overgaan van mens naar mens niet anders. Het is zo dat we weten dat deze bacterie uh, over kan gaan... Uh, vooral binnen het gezin. Maar... Is, dat, is dat trouwens ook wat in Duitsland is gebeurd? Of zijn al die 600 gevallen uh, geïnfecteerd do door, door de bron in, in groenten? Nou, dat weten we eigenlijk niet precies. Daar krijgen wij niet altijd exact goede informatie over. De informatie die wij krijgen is dat het inderdaad mensen zijn die gegeten hebben... en dat je daarnaast verspreiding in het gezin krijgt. Maar ik heb daar alle resultaten nog niet van gezien. Maar wat wij wel weten is dat, uh, dat niet er opeens in hele andere gebieden in Duitsland... allemaal uh, kleine epidemietjes aan de gang zou zijn. Want dat zou wijzen op wat wij dan noemen secundaire verspreiding... verspreiding van mens op mens. Dus daaruit wordt geconcludeerd dat er verspreiding plaatsvindt, maar eigenlijk alleen binnen een gezin. Maar ook daarmee vergelijkbaar. Hè? Dus je kan je voorstellen als iemand deze klachten heeft. En uh, ja, dan moet hij bijvoorbeeld natuurlijk niet gaan werken als je in een, een supermarkt werkt of wanneer je uh, kok bent. Dat zijn de gebruikelijke voorschriften. En daarvan zeggen we, daar moet je je hier ook heel strak de hand in houden. Ja, u zegt, um, voor zover we zijn geïnformeerd. Wat vindt u van de informatie die komt uit Duitsland? Want die is natuurlijk wel belangrijk, ook voor Nederland. Ja, we krijgen natuurlijk informatie uit uh, van de, de gegevens van, het, van ons zusterinstituut, dat is het Robert Koch-instituut. Maar Duitsland is, is, is een nogal gedecentraliseerd land. Uh, dus het kost soms wel moeite om alle informatie bij elkaar te halen. Dat is inderdaad opvallend. Ja, dan hebben ze natuurlijk een heel andere structuur dan wij dat hebben. En de kwaliteit van het onderzoek, bent u daar gerust op? Nou, ik denk dat uh, ze hebben uh, verschillende studies gedaan om te kijken of je een bepaalde bron kunt vinden. En dat zijn uh, ja, eigenlijk de standaard onderzoeken waarbij je patiënten vraagt wat ze gegeten hebben... en je vergelijkt dat met de controlegroep. Dat zouden wij ook doen en de gegevens daarvan die staan allemaal keurig op de site. Nou, dat uh, doen ze, maar daarnaast hebben ze een heleboel onderzoek van uh, allerlei uh, voedingsmiddelen... of ja. Uh, groente, Tauge, wat dat ook. En daar komt dan opeens een bericht naar buiten... zoals onlangs over die Tauge op de televisie. Ja, en dan weten wij niet precies wat daar de achtergrond van is. En dat maakt het wel lastig om dat te interpreteren. Dus daar, daar heeft u mee te maken. Um, maar als ik even terugkom bij mijn eerste vraag. Wat betekent dit voor de luisteraar? Dus niet al te veel zorgen maken hier in Nederland. En nog steeds neem ik aan handen wassen. Zo'n 15 seconden met vloeibare zeep. Nou kijk, heel simpelweg zeggen wij van... kijk, je mag hier alles eten in Nederland. Er is geen enkele aanwijzing dat er op dit moment... Eh, voedingsmiddelen, groenten, tomaten, wat dan ook... in Nederland besmet zijn. Dus dat speelt absoluut niet. Het speelt alleen maar voor mensen die in Duitsland in die regio... Zijn als je dan klachten hebt van ernstige buikom en diarree. en uh, ja, dan moet je, als je dan naar de dokter gaat. moet je natuurlijk even melden. van ik ben in dat gebied geweest. maar er is dus voor andere mensen geen enkele reden. om je ongerust te maken. Uh, over. dus er is ook geen reden om iedereen met diarree. op te zeggen. ik moet naar de huisarts. totaal niet. Roel Coutinho van het RIVM. ik dank u wel. Graag gedaan. Dus in Nederland kun je alle groenten eten, zegt de deskundige. Toch is niet iedereen daar gerust op. Jeroen de Jager bezoekt in deze uitzending een aantal verschillende groenteverkopers. Van de biologische winkel tot de supermarkt. Om te beginnen de echte buurt Hé, hey. doei! Goedemiddag! Mag ik? Karik ja. ook van uh, Place De Echte groenteboer van echte de buurt. De Zweedse groenteboer, ja. Echt ja. een buurtwinkeltje. En uh, ja, gaat hartstikke goed. Alleen ja, nu met de commotie over de bacterie is er toch wel wat minder. Dat merk je toch? Zeker vorige week met de kommers. Die waren de straatstenen niet kwijt te raken. Dus liggen hier nu wel in de ja, stappen weer? Nu, deze week trekt het weer aan. Ook de tomaten. Maar vorige week ook qua salades. Niemand nam het. En de taugé nu? Want die zie dat, ik nergens. Nee, liggen. Nee, die taugé is lager. Die bestelt ook groenten hier... voor de Bami Nassi. En die doet geen taugé nu. Aha. In het Bami. Aha, okay. Mensen zijn toch voorzichtig. Je hoort natuurlijk zoveel rare dingen om je heen. En wat vertelt u uw klanten daarover? Nou, dat wij alles sowieso wassen, schillen... En, uh, ja, en je handen wassen. Hè? Alles wat wij in de salades verwerken wordt sowieso okay, gewassen. Oké, u verkoopt geschild, ook ja. kant-en-klare salades. Ja, alles ja. wordt gewassen en geschild, absoluut. Ja. Heel belangrijk. Weet je het even opschrijven? Natuurlijk. Mag u hier gewoon nog de poffer uh, kopen? Jawel, ik wel. Zeg, hoe heeft u de afgelopen weken ingekocht? Als het gaat om tomaten, sla, komkommer? Nou, niet anders is anders. Ik eet er geen komkommers, dus nu ook niet. En tomaten en sla, een tauge, dat soort dingen? Ja hoor, dat eet ik gewoon. U eet het gewoon? Ja. Bent ben er niet bang voor. Nee. Dan is het dit en dan is het dat. Zo uh, mag je niks meer eten. Laten ze eerst maar bewijzen wat het precies is. Ja. Zeg, en uh, wat heeft dit uh, betekend voor uw omzet de afgelopen week? Nou, minder verkoop toch van dat soort producten. Dat maakt dat uit? Ja, dat maakt toch uit. Ook salades ook. Ja, dan moet je toch meer ja, weggooien, want aan het einde van de dag gaat het toch weg. U heeft de kassen opgemaakt vorige week en die was minder dan anders? Ja, absoluut. Dus ja. het moet snel voorbij zijn wat u betreft? Absoluut. Liever vandaag dan morgen. Dat de mensen gewoon volop kunnen kopen. Fruit, groenten, alles. En als u zo de berichtgeving erover hoort, wat denkt u dan? Uh, wordt er paniek gezaaid? Wat is er aan de hand volgens u? Ja, je, je mensen willen weten waar je aan toe bent. Dat wil ik eigenlijk ook wel. Eigenlijk weet je dat niet, want alles wat er, er rondgebasuind is... is eigenlijk niks van waar nog, tot nu toe. Nee. Dus ja, wat, wat moet je? Ik heb geen idee. Nou, Tauw G ligt hier bij de Super de Boer, want daar ben ik nu beland. Die ligt gewoon in het in de schap. Mevrouw, pak je touw G? Iets voor u? Nou, Nee. Nee. Want? Nu maar even niet. Hè? Nu maar even niet. Omdat ik niet zeker weet uh, of het wel oké okay is om dat te eten. Ja. Ik ben een beetje voorzichtig. Wat ja. vindt u ervan van dat gedoe rond die Ja, hier? Ik, vind het, ik vind het heel eng. Ik vind het echt uh, gewoon bizar. Dat je eigenlijk niet eens meer weet wat je nou wel en niet kan eten. Er wordt zoveel gerotsoord met, met eten en met vlees. Eigen tuintje beginnen? Ja, ja. Maar ja, dan moet ik wel de stad uit, hè? Maar wie weet in de toekomst. Jeroen de Jager, inmiddels op weg naar de biologische winkel... later deze uitzending. We vroegen ook aan u of u minder verse groenten eet. Martijn twittert dat hij de spullen niet ontwijkt. Als je weet wat er in andere voedsel zit, zegt hij... weet je dat het geen bal uitmaakt wat je eet. Jan Willem blijft alles gewoon eten. Hij merkt wel op dat bij zijn Albert Heijn sinds gisteren... op alle komkommers een labeltje staat geplakt met Hollandse komkommer. En Astrid eet, zoals ze altijd heeft gedaan, lekker veel vers... inclusief komkommer, tomaten, touwghee, et cetera. Laat me niet gek maken, zo twittert ze. Zometeen na 5 praten we over de hevige bombardementen op Libië. Vooral de hoofdstad Tripoli ligt op dit moment stevig onder vuur. Dennis Mooi bij de ANWB, hoe staat het met het verkeer? Uh, we zitten onder het gemiddelde, nu op dit moment 80 kilometer files. De meeste daarvan staan rondom Rotterdam en Amsterdam. Um, het loopt echt goed vast op de A12 vanuit Duitsland in de richting van Arnhem. Tussen Zevenaar en Knooppunt Velperbroek, 8 kilometer door een ongeluk. Het goede nieuws is dat de weg daar zojuist weer is vrijgegeven. Maar inmiddels staat het ook vast daardoor op de A348 richting Arnhem... voor het Knooppunt Velperbroek, 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. De opiniepeilingen in Turkije zijn overduidelijk. De zittende regeringspartij van premier Erdogan gaat zondag voor de derde keer winnen. Correspondent Bram Vermeulen en redacteur Gusha Erçetin. die waren gisteren in de armste wijk van Istanbul. Vandaag zijn ze in de meest welvarende rijk wijk van de stad. Daar blijkt Erdogan helemaal niet zo populair te zijn. Zo klinkt de rijkste, de hipste buurt... Van Istanbul, Nesantasje heet die. Hier laaft de Turkse middenklasse zich aan het succes van de economie van Turkije... die nog nooit zo hard gegroeid is. Hij zegt, ja, hij zegt, het ziet er goed uit, maar het kan elk moment uh, uh, uit elkaar vallen. En hij zegt, hoe komt dat? Ja, nou, alles komt van buitenaf, vers geld van buitenaf. Maar wat geven wij terug? Uh, wat produceren wij, uh, ook qua fabrieken? Dus hij ja. zegt, ja. Turkije heeft natuurlijk ontzettend goed geboord met de Arabische wereld. Terwijl de stadsbussen hier voorbij gaan in de afgelopen jaren heel erg veel verdiend aan de Arabische wereld. Dat is een van de verklaringen waarom. De economie op het moment zoveel beter groeit en zoveel meer groeit dan die van Europa. Maar wat me opvalt, we zijn hier in de rijkste wijk. Toch zijn mensen een beetje klagerig, een beetje voorzichtig. Het is allemaal wel goed, maar hoe komt dat nou? Wat stemt hij? Hang je party ooit, Willius. Maar uh, dat ga ik niet zeggen, maar op wie ik niet ga stemmen, dat is duidelijk. En dat is de AK-partij. AK-partij. Ja, apart hoor, allemaal. Moet je waardan. Hier gaat AK-partij zeker geen stemmen halen. Mischandersje is toch JHP, de Republikeinse Volkspartij, de partij voor rijke, seculiere tuur. Mischandersje. Mischandersje, Martin Jorge, je hebt ook zegt AK-partij JP van het IMCO. Oppositie of AK-partij, maakt niet uit. Wij geven alleen een stem aan een partij die het verdient. Hollandalen. Hollandalen. Ja, we zijn Belgische. we zijn Belgische. Komen jullie vandaan? Vragen ze in de wijk Tarlabasje. Dat is misschien wel de armste wijk van Istanbul. Een wijk van migranten waar vooral Koerden zijn neergestreken. Waslijntjes boven mijn hoofd. Een hoop viezigheid. We zijn hier op bezoek met de vuilophalen. De vuilophalen van de wijk die door de hele stad kriskras heen gaan om het vuil van iedereen van de rijken en van de armen op te halen. Dat zijn opvallend vaak ook de Koerden die dat doen. Is hij koerd? Het is Kurt. Nu? Kurt. Uh -huh. Waarom zijn er al de Koerden die dat doen? dat şu şekil yani kimseye muhtaç olmamak için. Yani milletin karı çekilmediği için bu işi yapıyoruz. Om van niemand afhankelijk te zijn. Hmm. En dat ze voor zichzelf kunnen zorgen. Daarom doen wij dit werk. Zeg. Ja, ja, het, het harde bestaan van de migranten, de koerden, Ben ik toch heel benieuwd. Ga jij stemmen deze verkiezingen? Bonsters. Dus uh, BDP, weet je de, de Koerdische... De Koerdische partij. Er ja, wordt precies. hier natuurlijk gestemd voor de BDP. Het, het gevoel dat ze nou, hebben kunnen profiteren van die enorme economische boom... die Turkije de afgelopen jaren heeft meegemaakt. Voelen ze daar hier iets van? Wij hebben helemaal niks te maken met de economie, we hebben niet eens door wat er met de economie gebeurt en het heeft zeker geen effect op ons. Helemaal geen effect op ons en dat verklaart ook wel waarom ze hier ook niet voor de partij van de grote economie stemmen, de partij van zittend premier Erdogan, de AK-partij die overigens jarenlang bezig is geweest, zei die met het oplossen van het Koerdische probleem. Heeft dat dan allemaal geen verschil gemaakt voor jou? Ja, hij zegt, ik heb helemaal eigenlijk niks gezien wat hij voor de Koerden heeft gedaan. Akpard die had misschien gehoopt wat meer Koerdische aanhangers te krijgen... na de jaren van gepraat over de kwestie. Maar die stem die komt niet hier vandaan, niet uit Arlabasje. Meer informatie over de Turkse verkiezingen kunt u bij ons op internet vinden. Namelijk Turkije kiest via NOS.nl. Acht minuut voor vijf, Willemijn Hobert, met het weer. De dag begon mooi, Willemijn, maar de zon begint te verdwijnen. Wie gaat winnen, de zon of de wolken? Ja, op dit moment ligt dat het nog een beetje aan waar je zit, want de provincie is Gelderland. Maar ook Utrecht, Brabant en Limburg. En in het noorden van Friesland is het nog erg zondig en de rest is bewolkt. En ik moet zeggen dat de rest van het land verder ook bewolkt gaat raken in de komende uren. Zwaar bewolkt. Zwaar bewolkt, ja. En vannacht ook om echt dikke bewolking en er gaat er ook uit regenen. Ja. Brengt dat morgen ook veel regen of blijft het vooral grijs? Nou, morgen blijft het in eerste instantie wat grijs en regenachtig. Vooral in de vroege ochtenduren. En in het zuidoosten is er dan ook nog kans op een klap onweer. Maar die bewolking die schuift langzamerhand naar het noordoosten weg. Nou, en dan vanuit het zuidwesten komen de opklaringen. Dus dat begint in Zeeland. Komt de zon er ook flink bij. De temperatuur die loopt niet heel erg op. wordt zo'n 17 tot 20 graden. Eigenlijk vergelijkbaar met vandaag. En dan gaat van Zeeland de rest van het land door. Dat gaat ook zo de komende dagen? Nou, de komende dagen, als ik kijk naar donderdag, dan lijkt dat een droge dag te worden. Ook gemiddeld zo'n 19 graden. En dus droog inderdaad, de vrijdag, zaterdag en zondag. Dan is er toch wel weer kans op een bui. En zeker op de zaterdag. Willemijn Hubert, dank je. Twee helikopterpiloten zijn veroordeeld tot werkstraffen van 50 en 100 uur. Zij vlogen vier jaar geleden met een helikopter tegen een hoogspanningsmast... waardoor 50.000 huishoudens en ook bedrijven in de Bommelerwaard... twee dagen zonder stroom zaten. Daar worden ze nu dus voor gestraft. Trudy van Rijswijk praat over die uitspraak met persrechter Post. In ieder geval is het zo dat de rechtbank vindt dat deze twee professionele vliegers... Uh, verantwoordelijk zijn voor het ongeval, omdat zij van tevoren uh, onvoldoende de kaarten hebben bestudeerd en onvoldoende zich op de hoogte hebben gesteld van eventuele risico's tijdens die vlucht. De rechter zegt dat ze uh, onachtzaam zijn geweest, onzorgvuldig. Nou ja, ze hebben het levens in gevaar gebracht. Dan kun je weer redeneren, uh, 50 uur werkstraf, 100 uur werkstraf, dat is niks voor zoiets. Uh, het blijft natuurlijk wel zo dat, het, dat er sprake is van een ongeval. Uh, en er sprake is van onvoorzichtigheid en onzorgvuldigheid aan de kant van de vliegers. Maar niet van moedwillige opzet om een ongeval te veroorzaken. Meneer Spanje, u bent de woordvoerder van de Koninklijke Luchtmacht. Deze mensen die hebben uh, nogal wat op hun brood gekregen van de rechter. Onzorgvuldig, uh, levensgevaarlijk. Kunnen die gewoon doorvliegen? De capaciteiten van de beide heren als vlieger hebben wij als organisatie geen, geen enkele twijfel. Maar hoe kan dat dan als een rechter zegt dat dit inderdaad nooit had gemogen... en dat ze gewoon niet goed op hebben gelet? Ja, dat, dat zijn de, de woorden van de rechter. Uh, uh, wij als organisatie hebben in ieder geval vertrouwen in beide vliegers. Maar hoe kun je als baas vertrouwen hebben in iemand waar... En twee mensen waar dit over gezegd wordt. Aan de capaciteit twijfelen we niet. Dat er wat gebeurd is, dat staat natuurlijk uh, buiten kijf. We hebben in ieder geval geprobeerd als organisatie... om in ieder geval maatregelen, procedures te nemen... om dit soort dingen in de toekomst te voorkomen. Dus nog meer checks en veiligheiden, uh, veiligheden inbouwen. inbouwen. Uh, maar aan de capaciteiten van de vliegers uh, wordt dus niet getwijfeld. Dat betekent dat Defensie zegt... het ligt eigenlijk ook een beetje aan ons. Wij hebben ook iets verkeerd gedaan. Nee, dat, dat, ja, dat zijn uw woorden. Uh, dat zei u net. Kijk, het is, het is, als er iets gebeurt, dan is het een veelheid van factoren waardoor iets gebeurt. Uh, en wij, wij, uh, wij twijfelen niet aan de capaciteit van de vliegers. We zeggen niet dat er niks mis is gegaan. Maar uh, wij twijfelen niet aan, uh, aan beide heren. Ja, maar het is van tweeën. Ofwel je zegt, we hebben vertrouwen in die mensen... en uh, het lag niet aan hen, dus het lag aan ons. Of je zegt, we hebben geen vertrouwen in ze en we zetten ze op non-actief. Dat laatste is niet gebeurd. Dus, denk ik dan, bij Defensie was dus ook iets mis... Nee, ik denk dat het een veelheid van factoren is waardoor een ongeluk gebeurt. Dat is, dat is ook in de, in de literatuur denk ik wel bewezen. Een ongeluk staat nooit op zichzelf. Uh, en zij zijn daar denk ik een hele belangrijke schakel in. Zij hebben dus die, die nacht gevlogen. Maar we, ja, nogmaals, we twijfelen niet aan hun vliegcapaciteiten als persoon. Vanuit de rechtbank ben ik gegaan naar het getroffen gebied. Op precies te zijn, Kerkdriel ben ik nu. Jullie hebben er last van gehad in de tijd en nu is die uitspraak. Wat vinden jullie ervan? Ik vind het veel te weinig, die taakstraat. We hebben ontzettend veel last gehad, want we hebben dagen in de kou gezeten. Allemaal zorgen over eigenlijk. Nou ja, ja, een ongeluk. Het kan altijd gebeuren. En het is nu weer een heel tijdje geleden en uh, we zijn het weer helemaal te boven. En, uh, ik hoop dat het niet meer gebeurt. Ja, dat is inderdaad uh, wat de fancy ook zegt. Hè? Ja, het, het was ja. een ongeluk. Je kon er ja. verder niks aan doen. Ja. Maar die mensen wordt on onzorgvuldigheid geweten, omdat ze niet goed op de kaart hebben gekeken ja. van tevoren. Dat heb ik ook gehoord. Ze hebben niet goed op de kaart gekeken. Maar dat kan toch gebeuren. Bedrijf, dat is, be, is bedrijfsongeluk. Uh, ja. Maar als u er nou zo op terugkijkt... vindt u dan dat alles goed gegaan is, dat het goed geregeld was? Misschien niet voor alle mensen, maar... Wij hebben wel een, een, een hoop narigheid ervan gekregen. We hebben ons zorgen moeten uh, uh, maken voor een diepvries en voor dergelijke dingen. En we hebben kou geleden uh, een paar dagen. Gelicht, ook niet? Maar ja, verder valt het wel mee. Ze hebben er nu in ieder geval geen last meer van. Een u van Trudy van Rijswijk. Na vijf uur. Voorzitterschap van de Eerste Kamer. Een man, zo is de bedoeling. Waarom geen vrouw? Straks het antwoord. Vandaag in BNN Today. Bridget Maasland over de magie van Ibiza. Verder het enige eerste kamerlid zonder rimpels. Wij hebben hem gevonden en hij komt langs vanavond. En we hebben het grootste solo talent van Nederland in de studio. Ejerto Edmundo. Hij komt praten en zingen. Vanavond half negen op Radio 1 BNN Today. Volg ons ook online. BNNToday.nl Radio 1. Het nieuws van alle kanten.